Het is een rondje met het NOS Journaal. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer komt vandaag bijeen om te praten over de affaire rond de commissie Stiekem. Dat is de commissie die toezicht houdt op de geheime diensten. Eén of meerdere fractievoorzitters hebben mogelijk vertrouwelijke informatie over belgegevens gelekt aan NRC Handelsblad. Dat is een ambtsmisdrijf. De Kamer moet nu beslissen wat er moet gebeuren, omdat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is om de zaak verder te onderzoeken. Steeds meer afgewezen asielzoekers gaan op eigen initiatief terug naar hun vaderland. Vier jaar geleden was dat 11%, dit jaar 31%. Ruim 8000 afgewezen asielzoekers zijn het jaar Nederland uitgezet. De helft daarvan is aantoonbaar vertrokken, soms zelfstandig, soms gedwongen. Van de overige 4000 is onbekend waar ze nu zijn. John de Mol stapte in Post.nl. De mediaondernemer heeft 3,2% van de aandelen gekocht en zou dat willen uitbreiden naar 5%. Met de huidige koers van het aandeel PostNL komt zijn totale investering uit op zo'n 66 miljoen euro. De investering is opmerkelijk. PostNL heeft al jaren last van een krimpende postmarkt omdat er minder brieven worden verstuurd. De mol wil geen toelichting geven op de reden van de aankoop. Volgens het financieel Dagblad ziet de mol grote waarde in het distributienetwerk van PostNL. Nu steeds meer mensen aankopen doen op internet. De pakketdivisie van het bedrijf groeit wel. In Breda is gisteravond in of bij een auto een explosie geweest. Een persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omroep Rabond heeft de man bij de explosie een arm en een been verloren. Bij Shell Dijk is gisteravond rond half elf brand uitgebroken in een compressie, compressieruimte. Er stond smeerolie in brand. Het afwakkelen zorgde voor een rode gloed die tot 40 kilometer verderop nog te zien was. Er waren ook knallen te horen. Het weer op de meeste plekken is droog, vanmiddag vooral in het noorden en westen zon En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A7. Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 10 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Battenverdorp, 9 kilometer. A12, ten richting Utrecht bij Gouda, 4 kilometer. Wel een kwartier vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk, 9 kilometer. Op de A200 van Zandvoort naar Amsterdam bij Halfweg, 6 kilometer. Daar is de vertraging meer dan een half uur. En op de N230 Utrecht richting Maarsen voor de aansluiting met de A2, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 There's Tweede uh, uur vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort van 7 november 2015. Het tweede uur gaan wij uh, beginnen met de loco-burgemeester. Uh, want we gaan in hokjes deze drie dingen bespreken. Uh, over de vluchtelingen. En daarna is dezelfde lokale burgemeester de wethoudster, uh, Sorry, Liesbeth ja, uh, Schallik. Ja, dat heb je we ervan. We het er he? net... Oh, je bent niet de enige die... <laughs> de enige, die <laughs> uh, mevrouw Liesbeth Schallik, uh, alvast welkom, want ze zit er al. En, uh, we praten door in het tweede, in het tweede blokje uh, met Hans Hogendoorn. Is die inmiddels ook aangeschoven. Die uh, uh, gaat over de bedrijventuin uh, Noord. En ook een beetje over de ambtelijke samenwerking. En wat de mening van een oud-wethouder daarover is. Nou, kijk eens aan. Kijk eens aan. Welkom. En aan het eind uh, van onze uitzending om uh, 20 voor 12 komt Lana Lemmers, directeur van de VVV. En hij staat hier al. De tas. De tas. Ah. de tas. Leuk. Het is 50 plus weekend en daar gaat zij ons van alles over vertellen. Ik was daar vanmorgen even en er staan al, stonden al mensen voor de deur. Leuk. Mevrouw Schalk. Een zeer goedemorgen. Wij zijn deze week, of wij zijn uh, Zandvoort, en dan praat ik even als bewoner. Ja. Uh, de bewoners uh, voelden zich nogal overdonderd ja. door uh, de toezegging en de plaatsing van uh, een aantal vluchtelingen vooropgesteld dat het brood nodig is. Dat dat uh, van mijn kant duidelijk zijn. Um, op een avond werd er op. Was het donderavond? Dins dinsdagavond? Dinsdag, Ja. Dinsdagavond werd ik er, werd er getipt. Kijk eens op Facebook, want er gaat wat gebeuren. En toen zag ik een. Nou een verschrikkelijk verhaal. die een aantal zandvoerders hadden geplaatst. ten aanzien van die vluchtelingen. Gelukkig was dat bericht de volgende dag alweer af. Maar een aantal mensen uh, die, was dus, die dat niet getipt kregen of niet gelezen hebben... die kwamen uh, de dag erop Zandvoort binnen en... hé, uh, er hey, is wat te doen bij de brandweerkazerne. Ja. Mensen uh, voelden zich niet echt goed geïnformeerd, maar... Ik heb begrepen dat jullie ook nogal overdonderd waren. Daardoor. Ja, dat klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Kun je mij uh, in het kort de gang van zaken schetsen? Zodat mensen begrijpen dat jullie ook overdonderd waren. Ja, dat is helemaal prima. Begrijp ik hieruit dat jullie uh, Nick Meijer nog niet gesproken hebben? Jawel, voor de radio niet. Ja, uh, ja, voor de radio ook uh, niet. niet. Dat, dat was, okay. was niet mogelijk. Vandaar dat we uh, okay. jou gevraagd hebben. Jou, hè? ik mag dat gewoon ja, zeggen. Prima, ja, prima natuurlijk. Uh, nee, uh, om hierover uh, te okay, spreken. Oké, prima. Ja, U, in het uitdragen. kort, wij hebben uh, contact gehad uh, met Ankie Griekspoor. Ja. En elke dag wordt er rond half één een ik. update gedaan wat Dr. de stand van zaken zaak is. Ja. Ja. Maar wij uh, spraken met de burgemeester, maar die had vandaag wat anders te doen. Oké, oh, oké. Okay. Uh, oh, okay. ja. okay. Dus in grote lijnen ja. uh, hoe dat zit. Nou, ik denk dat de grote lijnen overeenkomen wat... Uh, in het informatiebijeenkomst uh, uh, gezegd is... Uh, <tossimus> er kwam een eerste seintje binnen uh, om half twaalf maandag... afgelopen maandag... dat het COA met een verzoek zou komen. Om twaalf uur werd officieel dat verzoek gedaan... aan uh, Niek Meijer. En het verzoek was om het liefst nog dezelfde avond... voor uh, twee keer 72 uur... crisisnoodopvang... Uh, in te voorzien... En uh, ongeveer 200 vluchtelingen. Dat was de vraag. Uh, nou, uh, de burgemeester heeft niet gelijk geantwoord. Hij heeft het college bij elkaar geroepen. En gezegd van, uh, hoe slaan we hierin? Wat vinden we belangrijk? Nou, met elkaar vonden we één ding belangrijk. Het COA had aangegeven dat ze liefst maandagavond nog kwamen met die vluchtelingen. En wij hebben gezegd, dat gaat niet. Dat gaat never ever ooit gebeuren. Want dan wordt het dermate een overval. Dus op z'n vroegst morgenavond. Want dan kunnen we het eventueel een en ander nog regelen. Uh, je moet je indenken vanuit de VRK, de Veiligheidsregio Kennemerland... zijn uh, voor crisisopvang van een hele andere orde van grootte... Hè, voor als er een brand uitbreekt ja, een ramp, in zand, voor de ramp... was de Korversporthal al aangegeven als een noodopvang. En wij hebben met elkaar zitten kijken in het college van... Nou, wat denken wij dat... Uh, wat de Zandvoortse schaal is. 200 vonden we ook al veel. En dan denk ik aan de Corvors de Sporthalden. Dan denk je, ja, dan zitten al die vluchtelingen bovenop elkaar. Dat is bijna onmenselijk. Dus we hebben gezegd, nou, maximaal 150. En eerst uh, is de informatie gegeven aan de fractievoorzitters. Want je moet je voorstellen, ik vertel het nu kort. Maar op het moment dat je als college zegt, oké, okay, noodopvang. Maar dan vanaf maandag. We denken dat daar draagvlak voor is in het dorp. Twee keer... Uh, 72 uur, niet meer. Of één uh, keer vier. Eén keer vier. Ja, ze mogen ook... Uh, die twee keer twee wil niet zeggen dat uh, de groep gesplitst is. Of exact. dat er twee groepen komen. Het maar is... dat is aan het COA, hè? niet ja, aan okay. ons. En het COA denkt in drie dagen. Ja, dat was de eerste verwarring bij de bijeenkomst nou. Ah, oké. Okay. Okay. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want voor ons was het ook niet duidelijk. Mm -hmm. En... Uh, nou, dat overleg is geweest, tenminste het overleg, de mededeling eigenlijk min of meer, maar ook het fractievoorzitters uh, bijeenkomst van, uh, ja, je probeert toch een beetje te kijken van hoe ligt dat. En uh, tot mijn verrassing kwam ik erachter op dat moment dat wij niet een of ander noodgebeuren hebben om zandvoorters te informeren. Ja, we kennen allemaal die sirene op maandagochtend, ja. de eerste maandag hè, van uh, de maand. Maar verder hebben we eigenlijk niks. Uh, toen is gekeken van, oké, okay, welke informatie willen we geven? Op welk moment kunnen we dat doen? Maar met name ook richting omwonenden. Ja. Dus s'avonds, ja, uh, met de pers laten draaien... zijn allerlei mensen, uh, uh, zeg maar, de omgeving waar het plaatsvindt, de korf voor porthal zijn ze mm. brieven gaan rondbrengen, nou, dan zie je ook hoe snel dat allemaal gaat. Want dan kennelijk stond er niet in dat de volgende dag... die informatiebijeenkomst zou zijn. Dus het, ook dat schiep nog enige verwarring. Ja, en dan heb je de rekening te houden met Facebook en Twitteren... en ja. ik weet niet wat ja. allemaal. Ja, op een of andere manier ligt de informatie dan toch veel sneller op ja. straat... dan je ja. zou willen. Ja. Dus dan krijg je onrust. Maar wij waren al blij dat we gewoon tegen het COA hebben gezegd... joh, dinsdagavond op z'n vroegst. En dat we nog die informatiebijeenkomsten konden regelen. En uh, je moet je voorstellen... Op het moment dat je zoiets weet, hoe ongelooflijk veel er moet gebeuren. Ja, dat zou best zijn. Want je moet je indenken, het enige waar het COA voor zorgt, is dat ze komen. Ja. En de rest moet je allemaal zelf... Ze en de rest doen. moet je allemaal zelf... Dus voorwaardelijk was ook nog, wat uitgezocht moest worden, is kunnen we 150 bedden regelen. Dus nou, wel iets uh, heel praktisch. Dan ja. en daar hebben jullie een we uitstekende projectleider voor, heb ik begrepen. Ja. ja. Die uh, wordt hier aangesteld als interim uh, manager voor uh, een aantal projecten. Ja. En wordt vervolgens de projectleider van uh, de vluchtelingen. Ja. Ja. En dat dus zo echt... snel moeten jullie uh, mensen verzinnen, bedden ja. verzinnen, uh, koffie verzinnen. en Ongelooflijk. Okay. En we hebben wel als basis, en uh, wat dat betreft, ja, ik ben gewoon... Af en toe zo trots dat ik Hollander ben. Ja, ja. Als je ziet in de VRK hoe alles geregeld is. Mm -hmm. En ook nu weer hoe alle hulptroepen. Ongelooflijk hè? Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. ongelooflijk. ongelooflijk. ongelooflijk ja. He, van een Rode Kruis tot de GGD tot, eh, van alles en nog wat. Maar iedereen helpt hè? Ja. Iedereen. En ook, ik denk wat heel belangrijk is, kijk, Niek Meijer heeft gelijk contact opgenomen met eh, burgemeesters die ervaring hebben. Dus ook met de bergen waar ze vandaan kwamen. En dat noemen ze dan, ik dacht eerst, wat zou dat zijn? Een warme, <lacht> ja. warme over. Ik denk nog wat zou dat zijn. Maar dat houdt gewoon concreet in. Dat iemand van Teurberg meekomt En alle informatie geeft over de groep die kwam. Mm -hmm. Voor zover ze die informatie hebben. Want ze hadden ze al een aantal dagen opgevangen. Maar ook over waar je tegenaan loopt. Hoe je dingen kunt organiseren met vrijwilligers. Ja, en ik moet eerlijk zeggen... Nou, eigenlijk had ik niet anders verwacht, hoor, binnen Zandvoort. Maar ja. dat er dan meer vrijwilligers zijn dan vluchtelingen. Ja, dat, is, het, ja, dat is echt... Ja. Um, we willen het nog over een aantal andere dingetjes hebben. Maar um, ik wil heel even terug naar uh, de, de informatie naar de fractievoorzitters. Want dat ja. is natuurlijk een partij die uh, niet tegen is, maar toch behoudend is. Ja. Hoe hebben de fractievoorzitters gereageerd? Ik zat daar niet bij, dus ik kan daar moeilijk wat over zeggen. Oké, okay, dan houden we die... Uh, uh, ja. Nog te goed. Ja. Uh, deze week zijn er een aantal persbijeenkomsten uh, geweest. En uh, één daarvan uh, ging over... Uh, de Watertoren en Omgeving. Ja, leuk onderwerp. Ik zie nog steeds geen bordje Watertorenplein, want heet nee. het heet steeds Westenparkstraat. Ja, grappig hè? Ja, heel grappig. Ja. Um, ineens <coughs> krijgt u uh, drie tekeningen. Ja, niet te geloven. En uh, met de neus in de botenval is hierbij uh, besproken. Ja. Um, hoe komt dat zo ineens? Is men daar al jaren mee bezig? Of gooit men zo ineens drie tekeningen naar binnen, omdat men ergens gehoord heeft dat er wat moet gebeuren met uh, deze omgeving. Ik heb het de mensen zelf niet gevraagd, die architecten. Op een of andere manier, ja, ik zat er net, kwam eerst het plan van, uh, van Springtij. En vervolgens ja. komt het plan van de Piazen. Ja, is... En vervolgens komt het plan van George Bowman. Ja. En ik had zoiets. Nou, daar valt aardig wat te kiezen, toch? Ja, Als je die drie ziet. Ze zijn zo verschillend soorten. Nu... Uh, um... Wordt dit onderzocht door de gemeente? Nee, nee, er wordt niet door de gemeente onderzocht. Er wordt door, de, uh, door, door de, ontwikkelaar zelf, de ontwikkelaar zelf gekeken. En in samenspraak met de gemeente. Van, We Die... hebben natuurlijk een bepaalde grondprijs, dat is al een punt. Maar is het financieel haalbaar? Want dit zijn nog maar schetsen. Er wordt dus een, een haalbaar onderzoek ja, haalbaar op, drie, op drie projecten gedaan? Ja. En um, in samenwerking met de gemeente, want er staat ook bijvoorbeeld een stukje bestemmingsplan wat, uh, ja. uh, wat misschien... Ja. Uh, omgebouwd moet worden, of omgebogen ja. moet worden. Klopt. Um, er staat ook dat, uh, u heeft gezegd, dat daar misschien wel mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan te veranderen. Nou, ik... is, is dat snel te, te doen? Of moet je daar een hele procedure voor oh, aan? Ik zie, ik zie daar een wethouder, ja. Die, ja. een oud-wethouder, ja. die zit te nou, Wat Want ik ben niet voor een ander onderwerp. Maar, nee, maar, je, <lacht> maar je begrijpt wel, wij gaan straks praten over een bestemmingsplan voor uh, de bedrijventerrein. Ja. En uh, je zal straks van mij horen hoe lang we daar allemaal bezig zijn. Zijn. Mm -hmm. Vanaf 2013. En als, het het een... <laughs> en als ik dan het HALEND-Dagblad lees en ik hoor de verantwoordelijke portefeuillehouder, die zit links naast me, zeggen: van nou ja, als het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, dan moet dat uh, eind 2016 klaar kunnen zijn. dan denk nee, ik: nou, nee, nee, dat, dat toch... nou ja, ik citeer je, het HALEND-Dagblad hoor. Ja, zo, ik citeer zo, het het dagblad ja. En dat het binnen een jaar kan, dan zeg ik: Nou, kennelijk uh, leef ik in een andere wereld. Want uh, als ik zie hoe het met het bestemmingsplan gaat, waar wij bedrijf... mee bezig zijn, er zijn wel meer dan twee jaar mee bezig. En uh, nou ja, gelukkig komen de komende weken ontwikkelingen. Ja. Dan denk ik, ja, uh, maar ik hoorde de wethouder zeggen dat dat kennelijk uh, verkeerd geciteerd is. We gaan dat vragen aan, aan uh, mevrouw Schalk. Is dat verkeerd opgeschreven door desbetreffende? Uh... Nou, verkeerd opgeschreven, kijk wat er toe gezegd is. Nou, ik, ik zat erbij en u ja. heeft een, uh, een traject geschetst. Ja, Misschien kunt u dat nog even schetsen. Nou, de eerst, uh, eerste fase is, wat net aan de orde kwam, de economische haalbaarheid. Mm -hmm. ja. uh, de tweede fase wordt, uh, als plannen economisch haalbaar blijven, wordt een, uh, een inspraak. Of het heet tegenwoordig participatie, een participatietraject met de omwonenden, ook in het dorp. Ja. Dan uh, het volgende wat dan aan de orde komt... is dat je uit, aan de raad voorlegt wat er uitkomt en wat daarvoor uh, de motivatie is. En, en hoever zijn we dan in jaartallen? Als je het aan de raad gaat voorleggen? In jaartallen. V uh, komend, komend jaar. Dat is mijn ambitie. 16? Ja. ja, wel degelijk. Dan wordt het voorgelegd aan de raad. Ja. De raad uh, die, die, die, die bevalt ervan en ze nemen plan X. Nou, ze nemen. Uh, hun zij, voorkeur gaat uit zij. naar Plan X. Ja, pardon. Kiezen zij de raad? Kiezen zij, kiezen zij voor een uh, ontwerp? Uh, dat is heel boeiend. Ik heb begrepen dat het college dat mag kiezen. En Hans Hoogdoorn zal allemaal wel bijstellen als dat niet klopt. Volgens mij is dat zo. Ja. Maar het gaat erom dat uh, de financiële randvoorwaarden. Die liggen heel duidelijk bij de raad. Ook als het over eventuele wijziging gaat van het bestemmingsplan. Die bevoegdheid ligt ook bij de raad. Goed, dan is het 2016. En de, uh, de raad heeft het college kiest voor plan X. Legt dat voor aan de raad. Exact. En die zegt, ja dat is mooi. Maar uh, er zit een bestemmingsplannetje op. En dat moeten ja. wij wijzigen. Hoe ja. lang gaat dat duren? Op zijn kortst anderhalf jaar. Ja, dat, is die... is, uh, ja nee, dat klopt. Ja, ja op zijn kort. Maar ja, op zijn kort, ja. oké. Okay. Maar ik voorspel je. <laughs> als je het aan de raad voorlegt. en je gaat vervolgens de inspraak in bezwaren. en alles wat daarmee in niks is. Ja. dan ben je een paar jaar bezig. Ik ervaar dat nu zelf met dit bestemmingsplan. Mm -hmm. En dan denk ik: uh, prima. Uh, als men die kant op wil. maar. Laten we elkaar niet wijsmaken dat je binnen een jaar of binnen een anderhalf jaar dat die jaar rond hebt. Be, be, Lisbeth oh, begrijpt dat ook wel. Ja. Zo werkt dat niet. Uh, zeker niet Je kan er voor. wel naar daarom, streven. In ieder daarom geval. zegt ze ook op ja. z'n kortst. Ja. Ja. Ja. Nou, wat, wat ik het belangrijkste vind is dat als er een plan wordt gekozen dat er echt draagvlak voor is. Ja. En dat we met elkaar weten waar we naartoe willen. En hoe het eruit komt te zien. En dat we met elkaar vinden van, nou dit is een mooie invulling van deze plek. We zitten er. We zien hoe het er nu uitziet. En het is niet zo dat ik de ambitie heb... dat van alles nog wat moet gebeuren... gerealiseerd moet worden in mijn termijn. Hè? Mm -hmm. ik, ik zit er sowieso al korter... dan de gemiddelde wethouder. Wat ik wel belangrijk vind is... dat je gewoon met elkaar weet... dit gaat er komen. Ja. Nu... Uh... ...zijn er in deze drie plannen verschillende uh, voorzieningen. Ja, het ene klopt. plan, uh, de BIAGIE, gaat echt over zorg en, en, en uh, ouderen. en, en ja. Er wordt zelfs een zorginstantie uh, bij betrokken. Ja. Um, de andere, die het zijn meer op... Uh, hotel op, op, op zit, hotel. In het andere plan zit een hotel en, en woningen. Ja. Ja. En er is een plan met uh, woonblokken. Iedereen kan dat nakijken ja. op, uh, op zandvoort.nl. Ja. Um, is dat belangrijk dat je zegt van ik wil uh, een voorziening voor ouderen hebben? Tuurlijk is dat belangrijk. In je, in je, in je visie straks? Maar dat heeft. Uh, kijk, ik doe het een beetje, een beetje anders denk ik dan gebruikelijk. Ik denk dat het eerste wat je met elkaar moet kiezen is... hoe willen we het stedenbouwkundig hebben? Nou, stedenbouwkundig is simpel gezegd van... nemen we straatjes, nemen we aaneengesloten bebouwing... of onderbroken bebouwing. Dat is eigenlijk in essentie wat stedenbouwkunde is. En het dat tweede... bepaalde gemeenten. gemeente? Heel even, mag ik heel even? Ja. Het tweede is de architectuur. Wat voor soort architectuur willen we? En architectuur betekent niks anders dan hoe het komt de buitenkant eruit te zien. Maar bij stedenbouw hoort bijvoorbeeld ook hoe hoog gaan we. Een bestemmingsplan biedt ruimte. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd al die ruimte moet opvullen. Nou, dat vind ik het meest wezenlijke. Wat erin komt, daar kun je veel meer mee schuiven. Dus of je nou een hotel maakt, of dat je daarin appartementen maakt... dat maakt op zich niet zoveel uit. Dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar ik kom terug op mijn uh, tussentijdse vraag. Maakt de gemeente dat uit? De gemeente maakt het wel uit, ja. Okay. ja. Dus de gemeente uh, kijkt naar de huisjes, naar de inrichting uh, en daarna ja. gaan we ja. kijken van wat erin in past. Nou ja, in die zin, kijk, ik uh, zit ook voor uh, volkshuisvestingen, dat is ook mijn portefeuille. En we weten allemaal dat we graag meer jongeren in het dorp willen hebben. Maar we weten ook, daar ben ik samen met uh, Gert-Jan Bluis mee bezig, van hoe gaan we uh, in de toekomst de zorg, hoe gaat dat eruit zien in het dorp? Uh, en daar zijn nogal wat veranderingen ja. die op ons afkomen. daar zullen we ook plekjes in ons dorp voor moeten hebben. Ja. Nou, er is ook een periode geweest waarin uh, in men riep van... De, de ouderen moeten meer het dorp in, uh, in komen. Dus dan zou je ook zeggen, van dan zou je ook een beetje de zorgkant op kunnen gaan. Ja. Ja, ik, ik, je begrijpt ja. wel. Ik heb er uitgesproken opvatting over. Maar laat ik het niet doen, want het is toevallig <laughs> een familielid voor mij. Ik wacht uh, met belangstelling die discussie af. Begrijp ik zie wel in ieder geval een ontwikkeling die Arno uh, 2015... Uh, ja, zeer serieus bekeken moet worden. Want je kunt het maar één keer goed doen, hè, Met het plein. Ja. Je kunt volbouwen. Maar je maar moet het, ook kijken wat ook. functies ja, geef dat ik is daar. Zo. Ja, is. Want ik bedoel, het zijn natuurlijk wel een paar plekken in het dorp... die niet onbelangrijk zijn. Hm. Uh, je ziet hier aan de kust... Ja. Uh, we willen ook... Uh, ik, ik zal niet de discussie over de middenboulevard weer nee, doe maar, niet. maar we willen wel enig enige, enige gebeuren ja. uh, rond uh, die ja, boulevard. Het heeft lang genoeg geduurd. En de kan je ja. maar één keer goed bebouwen. Wat je, ja. wat je ja. zegt is dus waar, wat je er ook neerzet... dat maakt in, voor jouw uitspraak niet zoveel uit... maar het, als de Staten staan het er klaar. Ja. Zoals het Elde bijvoorbeeld... Het staat er en het, dat is het. Exact. Ja, het blijft jaar gestaan. Dan moet ja, je er goed voor leren hoe we dat ja. gedaan hebben. Ja. We, ja. Gaan, uh, we ja. gaan even de muziekje draaien en daarna komen we even terug. Ja. <laughs> you are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very, very, very table. Et je I would like... My Daisy Daisy Daisy Désirable Je suis malheureux D'avoir si peu de mots T'offrir en cadeau Darling I love you Love you Darling I want you Et puis c'est à peu près tout You are the one For me For me For me Formidable You are the one For me, for me, for me, formidable But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir élipsable We Tu n'as pas compris Tant pis ne t'en fais pas et viens dans mes bras tard l'hiver Love you love you darling I want you Et puis le reste en son cou You are the one for me for me for me for me zijn weer uh, terug en eh uh... De wethouder mag heel even achterhoofd gaan zitten, want die gaat straks weer mee in de discussie. Uh, Hans Hoogenoorn, je bent hier al een paar keer geweest uh, als voorzitter van de vereniging Bedrijventerreinen Noord, als ik het goed zeg. Exact. Um, in het begin uh, zat je hier te springen op je stoel van enthousiasme. De tweede <lacht> keer was het al wat minder. <lacht> en hoe is het nu? Nou, zal ik het dan maar even zeggen? <lacht> hey, laat me eerst maar blij dat ik hier vandaag uh, even kan komen. En ik ben hier inderdaad twee keer geweest. Ik ben hier vorig jaar geweest en ik ben dit jaar een keer geweest. Ja. En terecht heb je, uh, hebben jullie toen gehoord dat ik heel positief ben. over de. Laat ik nou eens over de heel positieve dingen beginnen. Ja. En dat is nog steeds zo. Als het gaat over de bestuurlijke samenwerking met de gemeente Zandvoort... en het bestuur van uh, de bedrijventerreinen... dan hebben wij een meer dan uitstekende relatie. Wij overleggen met elkaar. Uh, wij uh, proberen elkaar ook... Uh, uh, in een kwestie van geven en nemen. Kijken van, hoe kunnen we met elkaar er iets moois van maken? Want ook dat kun je maar één keer goed doen, dat bedrijventerrein. Vergeet je niet, er liggen daar zes bestemmingsplannetjes... die alle zes ouder dan tien ja. jaar zijn. Dus als je een nieuw bestemmingsplan daar neerzet... dan moet je natuurlijk wel kijken, wat wil je uh, uh, economisch in de toekomst? En hoe, dus dat moet je zorgvuldig en goed doen. Dus samenwerking. En niet alleen met het project... Uh, wethouder, dat is uh, Gert-Jan Bluis, hè, maar ook met Lisbeth en ook met Gerard Kuiper. Prima, wij ondervinden een goed gehoor en wij discussiëren over een voorzaal zaken. Niet te lof. <coughs> dat blijkt mee, omdat al die drie die collegeleden, die hebben ook een bedrijventerij uh, bezocht. Die zijn er geweest, mm -hmm. met elkaar. En dan denk ik, potverdorie, dat zijn we goed bezig met elkaar. Nee. Maar nou komt het. Ja. Wij zijn als de bestuurlijk gaat dat goed. Ik vraag tussendoor aan, uh, aan, uh, aan de wethouder. Bestemmingsplannen uh, heb ik uh, gisteren of eergisteren in de Raad twee keer gehoord. L liggen wij zo ver achter met bestemmingsplannen verwisselen? Herijken? Her her nou, liggen wij zo ver achter. De zorg is dat we niet echt achter moeten komen. Dus het zijn twee dingen. Bedrijventerrein is een heel specifiek verhaal. Mm -hmm. uh, maar het gaat mij even algemeen over bestemmingsplannen. Ja, we hebben uh, niet voldoende capaciteit in huis om aan alle bestemmingsplannen te werken. Dat zijn er nogal wat in deze okay. termijn om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat klopt. Duidelijk. Oké. Okay. Uh, dus, uh, zoals gezegd, uitstekend natuurlijk uh, ja. overleg. We hebben zelfs, uh, voor wat betreft de noten van uitgangspunten, voor wat betreft bestemmingsplannen, een grote mate van overeenstemming. En dat is niet uit de, uit de, uit de losse hand gedaan. Mm. We hebben deskundigen. Elders ook ingeschakeld, juridisch deskundigen. Zelfs deskundigen die de boekjes geschreven hebben. van welke kant je op moet. En dat heeft geleid tot iets wat op het ogenblik bij bestuurlijk op tafel ligt. Waarvan we zeggen, jongens, dat is de moeite waard om daarmee slag, of ja. aan de slag te gaan. Maar wat gebeurt er nou? En nou komt een kritische kanttekening. Wij zijn dus al anderhalf jaar met elkaar in gesprek. We hebben een heel grote achterban en die mensen hebben daar belangen. Want die willen al of niet opknappen het terrein. Er zitten daar bedrijven die zich afvragen... mag ik nog in een woonwijk zitten? Uh, en wat doe je dan? Dan denk ik dat je met elkaar communiceert daarover. Wij hebben, moet je nagaan, een jaar geleden tegen de bestuurders gezegd. Luister eens even, er is veel discussie... want er wordt, het, er wordt niet met ondernemers gecommuniceerd... door medewerkers van de gemeente. Er wordt overgecommuniceerd... Medewerkers horen dan van derde dat uh, bepaalde medewerkers uh, opvattingen hebben... die niet stroken met die van bepaalde ondernemers. Waarbij toen gezegd is, nou als dat zo is, laten we daarover praten. Mm -hmm. He, daar is een beheersdienst, uh, die was er aan de gang. Ja. Laten wij met elkaar om de tafel zitten. Dat is vorig jaar, augustus, moet je nagaan, we zitten nu in november 2000, uh, 2015. Ja. Toen hebben we gezegd, laten we aan de tafel gaan zitten. Dat vonden we allemaal een prachtig idee. Ja. Wat horen we dan op een gegeven moment van de beheersdienst? Is terug. terug. Uh, ja, uh, wij willen ook graag met jullie praten. Want dan, komen we, he, dan kunnen we die dingen met elkaar vergelijken. En dan horen we dat het ambtelijk geblokkeerd werd. We zijn nu anderhalf jaar verder. Wij hebben nog geen woord met elkaar kunnen wisselen over de, de categorisering van bedrijven. En dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Van welke mogen er wel en welke niet. Want er worden hier waarheden verkondigd door bepaalde gemeenteambtenaren. Waarvan wij zeggen, u zit er helemaal naast. Maar dat gebeurt niet in een face-to-face -face overleg. Dat horen wij in Zandvoort vanaf de bühne. En dan zeg ik: en dat wil ik wel even vooropstellen. We hebben hier een aantal heel goede ambtenaren. Dan ben ik serieus. Ik bedoel, je moet nooit in het verleden kijken... maar ik herinner mij dat wij medewerkers hadden... die echt die, die, die wethouder ondersteunen... He, vanuit die deskundigheid ook gevoel hebben... voor politiek, bestuurlijke situaties. En dat mist ik op het terrein van de ruimtelijke ordering. Okay. Is het echt heel expliciet? Ik kan dat wel met vier, vijf voorbeelden aankaarten. Ja. Want als wij nou zeggen... Meneer ja, dan hou ik op. Dat ik <lacht> nou, had, ik heb er een vraag over. Had, hoe had, komt dat dan? Hoe komt dat dan? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb dat ook aan de wethouder, aan de portefeuillehouder gezegd. Ik heb wethouder, dat is de laatste opmerking, wethouder. U bent ondernemer. U heeft medewerkers in dienst. Die moeten met hun klanten aan de gang. Als de medewerkers dat verkeer doen, ben u uw klant kwijt. En dan staat uw bedrijf op de trog. Ik constateer hier in Zandvoort dat met name ook de portefeuillehouder die zich bezighoudt met bedrijventerrein een lollywolf wolf is, zou ik bijna zeggen. Ik krijg nergens de idee dat hij inderdaad politiek, bestuurlijk in positief geadviseerd wordt om er wat moois van te maken. En dat doet me echt zeer. Dat, dat geldt met name voor die sector ruimtelijke ordening. Je moet niet over ambtenaren praten, want dat vind ik ook niet, want bestuurders zijn verantwoordelijk. Ja. Maar ik constateer wel, ik constateer wel, dat onze achterban niet of nauwelijks ons Teursen, welke ambtenaar, ruimtekort, ik dan ook. En dat kan niet, mensen. Zo kun je je wethouder niet ja. adequaat ondersteunen. Maar ik, ik neem aan dat als jij uh, uh, met de, uh, meneer Bluijs hebt gesproken, want ja. die is de projectwethouder, dat hij ook eens in zijn eigen ja. winkel gaat kijken: van uh, uh, ik moet even met jullie praten, want er zit geen voortgang in. Ongetwijfeld. Dat, die, die intentie is ook aanwezig, maar. De, nou, zeg ik maar nee, meteen, dat, als, nee, nee. als oud bestuurder is dat verrektes lastig, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel zeggen. En dan kom ik toch een keer terug naar mijn oude periode. Ik herinner me nog, ik kwam zelf vanuit de management bij de provincie. En ik kwam hier in de gemeente Zandvoort. En toen zat daar een gemeentesecretaris. En die op een gegeven moment, ik constateerde, die smidt op ging in huis. <lacht> en ik, toen zei ik okay. tegen hem, kom jij wel eens op de werkvloer? Toen zei hij op de werkvloer, waarom? Ik zei, hij heeft wel eens van people management gehoord. Hij zegt, als ik iemand nodig heb, bel ik. Ik zei, nou heb jij een probleem vriend? Hij laat er ook een jaar uit. En dan zeg ik op een gegeven moment: op een gegeven moment moet je dan een medewerker met zijn oren pakken. En dus dan zeg jongen. Nou, nou, Hans, ik, ik, kom, even, ik kom zo bij. Ik wil even reageren. Graag, ja, ga je. Heel, Echt, dat meen ik. Uh, ik, ga, ik ga even ietsje terug, als je me toestaat. Op het moment dat ik binnenkwam, constateerde ik dat er een sprake is binnen het ambtenarenapparaat van een hardwerkencultuur. Nou, Je weet wat de hardwerkencultuur ja. is, dat we mm -hmm. rennen allemaal. Ja. Plannen is moeilijk, terugkijken kom je al bijna niet aan toe. Want er is zoveel werk dat je met elkaar moet doen, dat je holt door. Er zit net een nieuwe gemeentesecretaris. Die heeft daar oog voor. Die ziet dat wij als wethouders af en toe problemen hebben... met betrekking tot wat we willen, omdat de ambtelijke ondersteuning... of ontbreekt, of dat er geen tijd voor is, of dat het niet goed op elkaar wordt... Uh, aangesloten. Nou, dat laatste gaat doen. Ja. En daar wordt door haar uiterste best gedaan om dat wel voor elkaar te krijgen. En dan kom ik weer met dat oude, inmiddels voor jullie ongetwijfeld <lacht> oudbakken, maar wel reële verhaal. Er zijn die bezuinigingen geweest. En die hebben na een verloop van jaren gewoon steeds meer effecten op mensen. Ze worden moe. Ze moeten van alles en nog wat doen. Er komt een nieuw ambitieus. Uh, Drie nieuwe wethouders aan. Dan moeten we weer allemaal nieuwe dingen gedaan. Het oude is nog niet af. Dus je ziet de effecten daarvan. Dus momenteel. Hè, we hebben het net gehad over degene die is ingehuurd. Het gaat om het aansluiten van de activiteiten van die ambtenaren. Hmm. Want ik weet ook alles op het gebied van milieu. Ik ben ook wethouder voor milieu. Met de omgevingsdienst. Al die ellende van mag je er wel wonen. Wat voor categorie. We komen er niet doorheen. Nou, dat is iets waarvan we echt hopen dat in de toekomst het nou wel gaat gebeuren. Lisbeth, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Je gaat niet in op mijn opmerking. Ik heb gezegd, als wij een jaar geleden vragen, laten we het eens dus even kort sluiten met elkaar. Ja. Dat kan amper gebeuren. Als wij vragen al acht maanden, geef ons nou eens een schema om te komen tot een bestemmingsplan. Dat ja. willen die ondernemers weten. Ja. Want die zitten al anderhalf jaar te wachten. Misschien er... is er geen prioriteit? Is het geen prioriteit? Nou, het heeft in ieder geval bestuurlijk wel prioriteit. Ja. Ja. En ik denk dat de prioriteiten worden gesteld door een college. En niet door medewerkers. Zo simpel is het verhaal. En... Nee, het, het college moet zeggen, we gaan nu dit doen. Exact. Klaar. En dat college laat ons bij voortdurend horen want ze werden in 2013 al geconfronteerd... met een nood- van uitgangspunten voor het gebied. Ja. Ik constateer dat we nu in november 2015 zitten... en dat bij 16 eruit zitten komen. Dus het is niet onredelijk als onze achterbanvraag... Hoe zit dat nou? Bestuur. Ja. Ja. Wanneer mogen we nou eens wat horen? Wanneer wordt er met ons verder gecommuniceerd? Ja. En dat ligt, naar mijn gevoel niet aan de stuur. Nou, en ik denk een ander punt... wat heel belangrijk is bij bestemmingsplannen is... Uh, ambtenaren die daarmee bezig zijn... belangrijk punt is dat ze proberen... het bestuur te beschermen voor missers... Want missers hebben zoveel consequenties. Consequenties in termen van geld wat er ingehuurd moet worden. In termen van capaciteit. Mm -hmm. Dus dat genereert een zekere vorm van angst om dingen niet goed te doen. Maar dat zegt, dat, ook... uh, dat zegt Hans ook. Je kan het maar één keer goed doen. Ja. En uh, ik, uh, ik heb het plan gelezen van uh, de ondernemersvereniging Noord. En in feite, als dat goed doorgelezen zou worden door de ambtenaren, kan je daar wat mee. Dus dan zou het bestuurlijk toch zo moeten zijn dat je zegt: van Nou ja, we, we zien hier een, een verschil van mening, hoe, hoe dat dan ook in elkaar zit. We gaan nu met elkaar rond de tafel zitten. Ik denk dat dat is wat Hans wil. Ja, wel. Ja. Kijk, een beetje, Liesbeth, geen misverstand Heel kort over. Je moet luisteren naar deskundigheid ja. van ambtenaren. Ja. Tenzij blijkt dat die deskundigheid. En niet meer is? Geveinsd wordt. Ja. Want ja. wij hebben feitelijke informatie ja. waarvan wij echt kunnen zeggen: aantoonbaar. Wat u verkondigt hier, dat is verkeerd. Nou. En als het nou gaat over de prioritering. We hebben net geconstateerd. Zes figerende bestemmingsplannen die al langer dan tien jaar liggen. Ja. Mogen we dan in redelijkheid vragen om daar nou eens gas op te zetten? Wij uh, hopen dat dit uh, binnenshuisjes doorgesproken gaat worden. Uh, Lisbeth zal ongetwijfeld de, de boodschap doorgeven. Um, dat brengt mij dus wel op het volgende. De ambtelijke samenwerking tussen uh, Haarlem en, uh, en Zandvoort. Ja. Want dan gaan we weer over capaciteit praten. Hè. Is de capaciteit? Want ik heb net ook al gehoord, er is geen ambtelijke capaciteit om ja. iets te doen. Ja. Um, vertaalt zich dat straks... in dat de ambtenaren in halem zitten? Vergroten we de capaciteit... of verkleinen we de capaciteit? Voor zijn antwoord. Nou, laat ik eerst iets vooraf zeggen. Ze zitten er nog niet. En het besluit om, uh, moet nog genomen worden... of ze er naartoe gaan. Dat is dus even, erg defensief. Nee, even voor de duidelijkheid. Ja, okay. Daar staan we nu in, uh, ja, ja. in het hele proces. En dit college heeft er duidelijk voor gekozen... om ook te laten onderzoeken van uh, is het eventueel mogelijk om de ambtenaren ook hier te houden... maar dan op een andere manier en versterkt ten opzichte van nu. En dat is een bewuste keuze... want ik denk dat je pas uh, overgaat tot uh, samenwerking met een andere gemeente. Zoals nu de bedoeling is met Haarlem... doe je pas op het moment dat je zeker weet dat je het gewoon niet gaat redden... Mm -hmm. ja. met wanneer je je ambtenaren hier houdt. Dus maar dat is even het uitgangspunt. Een gedeelte is reeds overgeplaatst... Uh, dat klopt. Ja. dat, ja. Ja, dat ja. klopt, dat zijn de drie D's. Ja, dat klopt. Dat zijn de 3 D's. Waarvan in het begin ontwerp eigenlijk ook iets heel anders om. Goed, die zijn nu weg. Nu wil, er worden nog steeds drie scenario's geschetst. Ja. En uh, inmiddels uh, begint Zandvoort zich te beroeren. Want één partij die, uh, die is daar nu heel druk mee bezig. Is er een ommezwaai binnen de Raad te zien eigenlijk? Want in, in, uh, ik denk vorig jaar, toen meneer Kuipers dat stond te verdedigen... toen vond iedereen het allemaal prachtig... behalve diezelfde partij, GBZ. En nu zie ik ook veranderingen bijvoorbeeld bij de VVD. Is er een kentering binnen de Raad? Nou, ik, ik zit er te kort om dat uit eigen waarneming uh, te kunnen uh, concluderen. Het is wel zo dat ik in het begin echt in verwarring was... Van wat is er nou precies? Gaat er nou precies gebeuren? En waarom? En hoe zit het in elkaar? Ja. Want het is wel zo dat Gerard Kuipers is portefeuillehouder. Maar dit is zo'n majeur onderwerp voor de gemeente... dat wij allemaal binnen het college de verantwoordelijkheid voelen... dat je echt eigenstandig een mening erover hebt. Ja. Dus je er echt goed in verdiept. Dus het vraagt ook veel tijd van het college. <Klacht> en de drie wethouders zijn alle drie ondernemers geweest... En dan kijk je ook met een ondernemersoog. Dus dan worden ook financiën ongelooflijk belangrijk. En kun je eventueel nog terug? En hoe zit het precies in elkaar? En uh, wat ik wel constateer, is dat uh, heel belangrijk is. dat de eerste, uh, zeg maar de overgang naar Haarlem, de 3D's. daar zal duidelijk als achtergrond van jongens, dat worden zulke veranderingen... vanuit het Rijk naar gemeentes. Dat redden we niet als kleintje. Even maar zo te zeggen. Uh, hoe dapper we ook met z'n allen zijn. Want ik vind wel dat we een, de, een dappere gemeente hebben. Uh, uh, en dat is toch nog onder behoorlijke druk... zeg maar tot stand gebracht. Daar moeten we eerst nog de resultaten van afwachten. En dat moet geëvalueerd worden. Is dat nog maar het zo zou wel eens kunnen... Cooker, waar iedereen zich in voelde, daardoor er gewoon wat af is. Mm -hmm. Maar is er nog geen uh, terugkoppeling over uh, de 3D's ambtenaar? Er is uh, volgens mij na het eerste kwartaal een terugkoppeling geweest... maar dat is natuurlijk veel te kort. Okay. Dus die komt nu begin dit jaar. En dat is ook een van de elementen waarvan we hebben gezegd als college... dat willen we weten. Wat komt er nou uit die evaluatie? Heeft de gemeente Haarlem eigenlijk ook een stem in deze... Wat bedoel je precies, Gerry, met stem? Nou ja, kan de gemeente Haarlem zeggen van, nou ja, wij... We doen het niet. Ja, nou ja, Natuurlijk bedoel... kan de gemeente Haarlem dat zeggen. Ja. Maar het is wel zo ja. dat uh, Zandvoort heeft gevraagd aan Haarlem... Om hulp. Dus, ja. Ja, nou, kunnen we daar eens met elkaar over nadenken? En hoe zouden we dat kunnen doen? Gezien de tijd en het 50-plus weekend uh, ja. Uh, ja. moeten ja, we drinken. toch een beetje door. En wel zijn 60-plus. He. He. Ja, het is, het is, het is, een, dat is volgend jaar 60-plus weekend. Ja. Um, het is nog geen gelopen race. Er wordt nee, nog zeker niet. heel erg over gediscussieerd. Ik wil toch even van een oud-wethouder vragen... in korte bewoordingen wat hij daarvan vindt. Nou ja, moet je luisteren. Het is een politiek-bestuurlijke afweging... Ja, ja. die gemaakt moet worden. Ik heb naar de begrotingsbehandeling geluisterd. En ik zie op, de, op dit moment dat door de verschillende politieke partijen... echt verschillende standpunten ja, worden ingenomen. Zeker. Ik ben wel persoonlijk van mening... dat wanneer wij die zelfstandigheid van Zandvoort overeind willen houden... en dat is zeer de moeite waard. Je de bestuurlijke... Ja. De de, de, de de gemeente Zandvoort als zelfstandig uh, blijven opereren met ambtenaar. weet je nee dat is in ieder geval uh, juridisch okay. dat dat we zelfstandig hebben waren dat vraagt naar mijn gevoel wel dat je ook power in je eigen huis blijft houden ja, ja, ja. He, ik kan me voorstellen die 3 D's. er zijn allerlei argumenten we zeggen dat het wel goed dat dat de samenwerking uh, op regionaal genomen wordt. maar ik denk dat je wel moet zorgen dat je hier maar dat is mijn persoonlijke opvatting binnen de gemeente een paar beleidsambtenaren moet houden. die je rechtstreeks blijft aansturen. en die door management van anderen. wat het grote gevaar is, is naar mijn gevoel. stel dat, uh, dat, dat er toegekomen gekomen wordt. om alle ambtenaren bij de halen te detacheren. dan kun je erop wachten. dat nieuwe sollicitanten. die worden gerecruiteerd uit de regio. en die band met Zandvoort. zal steeds minder worden. En ik denk dat dat een, een valkuiltje is waar, waar, waar de politiek nou ja, echt rekening mee moet houden. Ja, je moet het financieel kunnen redden. Exact. als gemeente. om je eigen ambtenaren te houden. Dat is een heel belangrijk. Is dame, dames en heren, ja. ik moet jullie afbreken. Want inderdaad, we kunnen hier nog uren over discussiëren. Ik dank jullie hartelijk voor de komst en de meningen, en ik hoop dat het gesprek tussen de uh, jullie partij en je hebt ook een beetje toch ruimtelijke ordening voor hem. Ja, uh, op gang komen. Dankjewel. Dank ook Dankjewel. Dank. Dankjewel, Bedankt. You got no place gents, to go gents, when gents, you're breathing down If you're all alone gents, when the pretty birds have flown I'm still free, gents, take a chance on me Een woordenwisseling ja. tussen. Nou, het was een goed gesprek, ja. want er zijn wat meningen uitgewisseld. en uh, dat is altijd goed. Dat is goed. En daar zijn wij ook voor. Ja. er ja. mogen best standpunten ingenomen Zeker. worden. Uh, inmiddels aangeschoven Lana Lemmers, die het ontzettend druk had in haar winkeltje. in de Bakkenstraat. Ja. ja. De VVV. Uh, ik ben bij je geweest om alvast een tasje te halen. om eens te kijken en voor te bereiden waar wij het allemaal over gaan hebben. Ik heb er nog niet veel tijd voor gehad, maar het ziet er in ieder geval goed uit. Um, ik kwam daar langs en er stonden al mensen voor de deur. Ja, leuk hè? Dat is wel leuk hè? Elk jaar weer en dan willen mensen heel graag al naar binnen. En dan zijn we natuurlijk nog even met de laatste voorbereidingen bezig. En uh, het is echt, ja, het is gewoon leuk hoe het leeft. Mensen zijn echt, uh, ja, omdat ze dan toch net boodschappen gaan doen. Of omdat ze nog, uh, omdat ze bang zijn dat ze dan anders misschien te laat zijn. Nou, daar hoeven ze echt niet bang nee. voor te Je zijn. voldoende voorraad ja, ja, ja, ja. Nou ja, als dat niet, dat, dat, als dat niet zo is, dan ben ik, ik ben heel positief verrast. Het is zeer betrouwbare bron dat er 972 tasjes staan. Ja, die zijn nu klaar. Alleen er staat nog meer voorraad. We hebben vorig jaar bijna 1300 tasjes weggegeven. Ja. Zo, dat, betekent, dat is mooi. Ja. Ja. Dat betekent dat er uh, 1300 mensen uh, gekomen Klopt. zijn. Uh, ja. Dat komt zo bij me op hoor. Maar Turf uh, je dan hoeveel er uit Zandvoort komen? Of heb je nog een, een gissing daarvan? Ja, ja zeker. Het gaat eigenlijk uh, om het niet Zandvoort is Ja, nee, dat begrijp ik. Kijk, um, Nationale 50 Plus Dag. Daar is het ooit mee ontstaan. Vijf jaar geleden. We hebben een, ja. een lustrum. Ja. Uh, daarna werd het, uh, is het twee keer een week geweest. Maar dat mm -hmm. was toch wel heel erg moeilijk. Want de 50 Plus'er van vandaag. Hè, het programma Die is ook gewoon actief. Die werkt ook gewoon. Ja. Werkt ook ja. gewoon. Ja. Op een paar na, Ben. <laughs> nee, maar jij verveelt je ook niet. Uh, dus dat was dat... eigenlijk... Uh, onhandig. Dus toen hebben we het weer teruggebracht naar een weekend. Nu hebben we ja. het Nationaal 50 Plus Weekend. Um, en dat hebben we vorig jaar eigenlijk, nou ja, zo zijn we gaan groeien en hoe gaan, hoe gaan we het invullen. En, maar dat is ontstaan met hoe gaan we mensen naar Zandvoort krijgen. Ik bedoel, ja. Ja. Um, uiteraard is het ook een, een Zandvoortsfeestje. Dat mag ook. Dat is ook goed. De, de inwoner van Zandvoort is ook onze doelgroep. Die verwelkomen we ook graag. Maar het is natuurlijk wel de insteek van probeer van, ook mensen van, van buiten, buiten ja. naar Zandvoort ja. te krijgen. Ja. Ja. Dat lukt Dat lukt, hè? Dat lukt goed. Ja. Uh, vandaag zijn we natuurlijk nog niet zo heel erg lang onderweg. Maar als ik eventjes teruggrijp naar vorig jaar. Uh, we weten het omdat mensen ook kans kunnen maken op prijzen. Ja. We vragen dus ook of ze hun naam en woonplaats en uh, e-mailadres noteren. Ja, en dan zien we dus dat mensen gewoon vanuit het hele land komen. Ja, en dat, ja, is dat, is leuk. Leuk. ja dat is echt wel heel erg leuk. Wat is de verste ja. weg? Uh, nou, vorig jaar hadden we mensen uit uh, Zwolle. Hadden we mensen uit... Uh, mm. Maar ook gewoon inderdaad uit Noordwijk en, en omliggende gemeenten. Assen had ik vorig jaar. Uh, Al van Rijn, nou, heel vaak Lummer. B en Limburg. Ja, ja. Uh, Limburg ja. uh, en, buiten, en, en Duitsers of buitenlands? Of is dat niet echt? Nee. Dat je niet echt. Uh, Misschien dat die toevallig ja. binnen waren. Ja. ja, die het kan. Maar ja. dat is ook onze eigen keuze. We hebben, we hebben het... Gepro we promoten het in Nederland. Ja. Dus we nee, dus, hebben ja, niet een aparte campagne mee. in Duitsland. Nee, is dus de, de nationale vijfendertig ja. en iedere uh, buitenlander die binnenkomt die, is natuurlijk die, ook die, wel. Tuurlijk, echt. maar het lastige is, we hebben, dan ja. moet je dus ook met je, met je tassen waar je ja. nu uh, allerlei flyers en dingen in Wat in het, in het zand, Nederlands. Uh, ja. Ja. Um, dan is het wel, dan moet ja. je eigenlijk echt ook nog een Engelse tas of een Duitse ja, ja. tas gaan maken. Dus nee, dit is echt voor ons een, uh, een Nederlandse doelgroep. We hebben heel ja. erg nou ja. tas, want ook gezien de tijd is het. Uh, ja, we hebben allemaal een Het is zo uh, <laughs> horen we dan. Uh, het gaat zo al afgelopen. ja, precies. Even over de tas, ja? want ik heb hem even zo omgekeeperd ja. op de tafel. En ik zie uh, allemaal uh, Zandvoortse ondernemers daarin zitten. Klopt. Uh, ik weet niet waar, waar je de pinda's vandaan hebt. Maar nou ja, van is zelf. Van Duyves zelf. Ja. Maar het, het verrast mij dat er uh, Zandvoorders in staan. Uh, hoe kom je daaraan? Aan, ga je daar langs? Of? Nou, wij hebben natuurlijk uh, gelukkig. Uh, en ontzettend veel participanten. Mm -hmm. hè, Zandvoorts ondernemers die aangesloten zijn bij ons. Wij versturen elk kwartaal op zijn minst een nieuwsbrief naar deze participanten. Maar dat gebeurt ook wel eens vaker of met een directe vraag. Nou, en daarin kondigen we dan al maanden geleden aan de 50-plus-dag, komt er weer aan. Altijd het eerste weekend van november. En dat willen ze graag. En dan vragen ja. we gewoon van ja, doen jullie mee? Ja. En uh, gelukkig. Uh, zijn er nog steeds de Zandvoortse ondernemers die daar uh, uh, zeer enthousiast op reageren. En, uh, en we hebben het wat aangevuld met wat... Kijk, we, willen het, we wilden voorkomen dat alleen maar... Uh, hoe leuk ze ook zijn, aanbiedingen zouden zijn. Dus we wilden er ook wat tastbare producten in hebben. Nou, ja, dat is moeilijker, want als je 1000 tot 1500 tasjes weggeeft is het heel lastig om voor een ondernemer daar iets... Duizend zakken pinda's te leveren. Precies. En dus hebben we inderdaad ook dat vergetrokken hebben we... Nou ja, in dit geval mm -hmm. uh, onder andere duivens. Oh, maar ook uh, iedereen krijgt een kingpepermuntje, een mondspray. Ja, ja, ja, ja. Dus we hebben echt grotere bedrijven aangeschreven. Hebben jullie niet iets... Wat jullie in de tas. En dat krijgen we dan ook gewoon in veelvoud aangeleverd. En of gewoon. Daar hebben we natuurlijk wel wat moeite voor moeten doen. Maar deze mensen reageren daar ook op. Dus ja, daar zijn we wel heel erg blij ja, mee. leuk. Ja, ja dus uh, voor elk wat wils zit erin. Uh, er zijn uh, aanbiedingen voor, van de plaatselijke ondernemers. Ja. Die er gewoon weer leuk uitzien. Ja. Uh, maar... Er is natuurlijk ook van alles te doen. En dat, Precies. Dat is eigenlijk, we hebben het nu vooral <laughs> over tasje. Maar, maar je moet het ook doen. Ja, ja, zeker. Kijk, dat is natuurlijk ook de insteek. Hè. We en, hadden ook een discussie over... Ja, er komen heel veel mensen van... Ja, mag ik een tasje meenemen voor mijn buurvrouw van 95? Want die kan niet meer lopen. Ja. En dat is altijd heel erg lastig. Want je wil iemand niet teleurstellen. Maar we willen ook niet de mensen die wel komen. En, en dat bedoel ik niet onaardig. Maar de 50-plus dag of het weekend is bedacht... Om mensen, het is, niet voor, het is geen oude lullendag. We willen de mensen die actief zijn, leuke willen we heel doen. graag ja. leuke dingen laten doen. Ja, ja en uh, het is nu in het weekend. Dus ja. je moet echt keuzes maken. Want de lijst die ik gezien heb uh, in de krant het is, is nog maar het begin. Ja. Want je ja. hebt, ja, ja, ja. hebt een veel grotere lijst. Ja, ja, klopt. Um, dus je moet echt keuzes maken. Ja. Uh, als je bij de VVV komt straks en je wil. Uh, um, wat gaan doen, dan krijg je die lijst die jij ja, nu hier hebt liggen. Ik heb en er van één. daaruit kan je, uh, kan je kiezen. Je moet je inschrijven ook. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Dus als we hem even ja. doorlopen, ja, we hebben nog zeven minuten daarvoor. Ja, <laughs> oh jee. Nee, maar het is, uh, uh, zeker voor de mensen die daar luisteren, denk van hé, hey, dat wil ik graag doen, dan is het duidelijk. Ja, nou we hebben voor de mensen die bijvoorbeeld alleen vandaag iets kunnen hebben, aparte lijst en voor de zondag hebben we een aparte lijst, dus dan kan je dat of allebei meenemen of voor een van de dagen. Um, we hebben vandaag. Uh, Twee keer naar nou eentje zo geweest. Natuurwandeling met, met een gids. Het was eerst een beurwandeling. De, de ene dag krijgen we berichten. Er wordt niet meer gevuld. <lacht> en de andere dag worden ze toch wel. Dus, nou, Wie weet daar nog een staartje van. Maar er is natuurlijk ja. genoeg te zien en ja. te beleven. Nog steeds in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Uh, er zijn een hoop... Uh, uh, beautybehandelingen mm -hmm. bij de Junes Beauty and Sauna. Dat is in de, het NH Hotel. Ja. Uh, nou, dat dat dan, zijn allemaal dingen waar uh, die, die moeten betaald worden? Die moeten inderdaad betaald worden. Ja. Maar de, ook daar is wel een hele leuke prijs voor. Want normaal gesproken is dat allemaal wel nou ja, weer wat die duurder. Best wat kostbaar, dus ja. het is een leuke introductieprijs. Uh, bijvoorbeeld, je kan een sauna al bezoeken voor €7,50. Ja, nou, het is normaal gesproken is, ja. niet uh, ja. de prijs uh, die je daarvoor betaalt. Uh, vanmorgen was er een beach training. Dus lekker actief op het strand. Uh, nou, dan sla ik nog even een van de vele blaadjes om midget golf uh, bij slender you op de op de hoge weg, weg. Uh, zijn heel veel leuke activiteiten ook uh, nou ja, slenderen maar ook zonnebank uh, je kan je Basseren. daar laten masseren maar ook laten meten en wegen af mm -hmm. en dat is gratis dus nou hoe sta ik er nou eigenlijk uh, voor en hoe uh, hoe gezond uh, ben ik <laughs> Uh, Center Parks biedt veel uh, activiteiten aan. Ik noem net al midgetgolf, ja. zwemmen. Ja, ja. Maar ook uh, een aantal zandvoortse uh, kunstenaars uh, hebben hun, hun, hun, hun diensten aangeboden. Een workshop uh, collagetechniek. Uh, we hebben nog een workshop uh, glasfusing van Elle keil. Uh, een, een workshop chocolade maken bij de chocoladewinkel. Uh, in het museum is van alles. Uh, Segway Clinic, heel erg leuk, want mm -hmm. iedereen die dat nog nooit heeft gedaan, die raad ik het ja. echt aan. Is echt heel erg leuk. En sloppieswandeling is die er sloppie's ook weer? wandeling is er ook weer vandaag twee keer morgen twee keer. Uh, uiteraard met onze enthousiaste mannen ja. Klaas en Freek. Ja. Wat ook heel erg leuk is, is een rondleiding over het circuit. Uh, want ja, heel veel mensen zijn misschien wel een keer op het circuit geweest, maar dan krijg je geen kijkje in de keuken. Nou, dat kan ja, dus ook gelukkig. vandaag. Is ook gratis. Het treintje is er ook weer. Uiteraard rijdt het treintje <laughs> rond. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat, dat mag ook niet uit. Nee, dat, want kan, dat is kan dat niet missen, is, nee. nee, maar dat is ook ook gewoon leuk voor jong en oud. Er ja, zitten ook klopt, kinderen in. Klopt, het is leuk ja. met je kleinkinderen, met je kinderen. Het is ook niet zo dat we zeggen, jij bent geen vijftig, je mag er niet in. Dat is gewoon voor iedereen uh, het, uh, hartstikke leuk. Je, je noemt dat treintje. En ja. de, daar wil ik ook even aan. Want ter verduidelijking, dat treintje rijdt langs de meeste uh, plaatsen... waar je activiteiten kan doen, toch? Je kan ja. uitstappen. Ja. En... Dus je Klopt. kan daar hij uitstappen. Hij rijdt ook langs Center Park. Ja. Als de, de die... wandeling in de Amsterdamse Waterlijn ja. daar is. Dan rijdt hij, rijdt hij daar naartoe. Hij uh, rijdt de over de boulevard. Ja. Uh, Patrick uh, Berg. Berg heeft een hele leuke actie. Dus daar stopt hij altijd eventjes. Ja, ja. Ja. Uh, nee, er, er gebeurt uh, echt uh, ja, heel leuk. veel. En met het treintje ook. Uh, ja. En ik heb echt, echt zoveel dingen nog niet opgenoemd. Dus... Nou, noem, noem er nog maar een paar. Uh, nou, we hebben een bingo in Center Parks Ook uh, Sterrenwacht Copernicus heeft uh, uh, iets aangeboden. Daar kan je tussen 1 en 5 vandaag terecht om te kijken nou, wat er allemaal uh, in het heelal uh, te zien is. Uh, maar ook om wat meer informatie te krijgen. In het Museum wordt, uh, wordt heerlijke makreel gerookt. Nou, nou. Heel erg leuk. Je moet even, even vragen aan <laughs> Victor wanneer die klaar is met roken. <laughs> ja, ja, ja, Je, je mag bellen. <laughs> ja, precies. Heerlijk. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, um, een introductieduik bij Scuba duiken. Oh ja, zo is leuk. Echt, ja. echt het aanraden. Ja, ze en, doen het ontzettend leuk. Het is ja. een leuk bedrag. Ja. Echt de moeite waard. En restaurants, doen die ook nog mee? Met nou, bepaalde... Wat, dat, dat is dan niet echt... Dit zijn meer de activiteiten. Okay. Er zijn wel echt restaurants. En, uh, die, die staan in de ook tas. De, oh, de tas, in de tas. Staan okay. ook op onze website. Sommigen hebben dan niet iets aangeleverd, maar staan wel met een actie op de website. Maar wat ik ook veel heb gezien, is dat er gewoon bijvoorbeeld een, een, een lunchzaak buiten op zijn bord een 50-plus oh, ja. actie heeft. Okay. Ook helemaal goed. Ja. Ik bedoel, de bedoeling is dat we het met z'n allen doen. Ja. We willen graag dat, uh, dat uh, de Zandvoorts, maar ook vooral onze bezoekers, een leuke dag beleven. En ergens ja, ook lekker lunchen, lekker kopje ja. koffie doen. Uh, ja, het moet gewoon een dag zijn om lekker te genieten... van ja. wat Zandvoort allemaal te bieden heeft. Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken. Ja, het, jij, jij moet ja, nog een, een tas halen, maar. geloof ik. Nee, dus ik heb misschien... het al geregeld wordt. Oh. Dat lijkt me stug, want tassen, tassen worden niet voor nou, andere mensen meegegeven. Nou, hoor. nou, nou, nou. dat vind maar. ik heel bijzonder. Nou, zoals dus we hebben gezegd, dat het voor de radio is. Want uh, wij geven geen tassen mee. Om, uh, ongetwijfeld, en uh, je haalt het net al aan. Mag ik een tas meenemen voor de bedrijf? Buurvrouw nee, die uh, drie week naja. is, dus ja. Kijk, tuurlijk, we gaan echt een ruzie daar samen nee. maken. En het is ook niet omdat we vervelend willen zijn. Maar het is niet... Hoe, anders dan, dan krijg je gewoon dat mensen zeggen... Oh ja, maar ik wil ook nog verdienen. Er was net iemand die zei, ja, ik wil graag voor, voor de hele huis in de duinen... Tassen meenemen. En tuurlijk, als wij straks aan het einde nog een tas over hebben... Met alle liefde, kom ze halen. Maar... Dat is niet helemaal de hoe, hoe, hoe nee. de insteek is. Want we willen graag dat mensen Zelf komen. komen ja. Want dan kunnen ze namelijk ook meteen leuk meedoen met alle activiteiten. Ja, dus de opzet is dat je, uh, je komt om dingen te doen. Ja. En daarbij hoort dat je een tas krijgt van precies. je ondernemers. En daar precies. zitten de leuke dingen in. Enzovoort enzovoort. Ja. Het gaat dus niet, ik ga niet even een tasje taas. halen en ik ga nee, daar lekker taas. kijken. Precies. Nee. Wat ik, uh, ik ermee nee, kan. Precies. Overigens, als ik er nog eentje mag noemen... Dus dat is geen ja. activiteit, maar wel iets denk ik wat leuk is om te noemen. Uh, wellicht uh, bekend, maar vanaf 1 november tot 1 maart... is het parkeren in Zandvoort goedkoper. Oh ja. uh, en wij hebben daar dus ook een actie aan vastgehangen. Dus dat mensen die met de auto komen uh, van buiten Zandvoort... het eerste, uh, eerste uur parkeren gratis van ons krijgen... Dus tegen het inlevering van hun parkeerbonnetje krijgen ze 50 cent weer terug. Dat is link, want als je je parkeerbonnetje meeneemt krijg je een bekeuring. Ja, daarom moeten ze, moeten ze... Daar hadden we ook wel benadrukken, maar dan moeten ze toch eventjes heel snel stoppen. En dan even naar binnen lopen. Maar uh, nee, het gaat om het idee. En we willen Marvin, graag ook daarmee het parkeren nog een keer benadrukken. Dat is okay, nou echt heel Oké, uh, wij zitten nog op vier minuten. Dus we moeten Ja, ik tempelen. begrijp het. Lana, ontzettend bedankt voor je komst en je uitleg. <laughs> ja. uh, voor de duidelijkheid, uh, mensen, ga rustig naar de VVV. Ja. En haal daar de lijst op. En kies er wat leuks uit. Dan heb je leuke dingen om te doen. Lana, bedankt. Uh, wij wij reizen door uh, ja. naar nou, de agenda. Hebben wordt Iets, wordt iets te kort, denk ik, want je hebt nu nog drie minuten. Uh, Dan beginnen we met. Ja, maak er maar wat leuks van. Ja. 8 november. Morgen is er weer Jess in Zandvoort. Met Humphrey Campbell in Theater de Krocht aanvang half drie. En de entree is 15 euro. Er zijn weer Spaanse tappersweken in Café Koper. En dat begint de 13 november. En we hebben het al gehad ja, over culinaire, zondag. Ja, het culinair rondje Zandvoort. Niet, heel erg leuk, leuk. Niet van... heel onbelangrijk. De intocht ja. van Sinterklaas. Nou, volgende week zondag ja. om 12 uur. En ook weer classic concerts. Maar daar komen we volgende week alweer op terug. Daar komen we op terug. En dan hebben we Ja, en we zondag nog... is er ook nog de 50 plus dag. Juist. En wij uh, bedanken Hotel Hoofdland ja. ja. voor de uh, facilitering van ons programma. Uh, waarvoor nogmaals bedankt. Kasper Keursen bedankt voor de uh, regie en de techniek. Yvonne Roosendaal, bedankt voor water, koffie en andere lekkernijen. En, uh, <laughs> jij bedankt voor de redactie. Wij ben, ja. En uh, wij zien het volgende week weer. Volgende verder. week weer. En bedankt, Ben. Dankjewel. Fijne weekend. weekend. Goed weekend dan. Ik che dat het niet wil, dat ik het niet di e una storia